Half uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Albert Heijn haalde halal vleeswaren uit de schappen... van de met listeria besmette fabriek Offerman... maar waarschuwde het publiek niet. De supermarkt is daar wel verantwoordelijk voor. Een woordvoerder noemt het slordig en zegt dat het rechtgezet wordt. Eerder was al bekend dat vleeswaren bij de Aldi, Bitfood, Jumbo... Sligro en Versunie werden teruggeroepen. Daarna zei Offerman alle vleeswaren terug te halen... Onder die vleeswaren valt ook het merk Wahid... maar er werd niet bekend gemaakt dat dat door Albert Heijn wordt verkocht. De burgemeesters van drie grote Nederlandse steden... hebben hun reactie gegeven op het vertrek van collega Pauline Krikke. Ze zeggen dat ze Krikke hebben leren kennen als een sterke en doortastende collega... en dat ze haar gaan missen. De politieke partijen in Den Haag reageerden met begrip op haar vertrek... en noemen het een moedige en logische stap... Krikke besloot per direct op te stappen omdat haar positie onhoudbaar was geworden... na een vernietigend rapport over de vonkenregen in Scheveningen. Wethouder Boudewijn Revis gaat de taken van Krikke waarnemen... tot er een interim-burgemeester is benoemd. De pompkliniek in Nijmegen start een onafhankelijk onderzoek... naar de ontsnappingen uit de TBS-inrichting. Vrijdag ontsnapte een TBS'er de derde in korte tijd... In een verklaring schrijft de pompenkliniek er alles aan te doen om incidenten te voorkomen, maar dat die niet volledig zijn uit te sluiten. De burgemeester van Nijmegen zei tegen Omroep Gelderland dat hij snel maatregelen wil rond het begeleid verlof bij de TBS-kliniek. In de eredivisie heeft Fortuna Sittard voor een enorme stunt ge gezorgd door Feyenoord in eigen huis met 4-2 te verslaan. Het is voor de Limburgers pas de eerste competitiezegen van dit seizoen. AZ verspeelde na vier overwinningen op rijpunten bij Willem II. Het werd 1-1. PSV won thuis met 4-1 van VVV Venlo. En ADO verloor in Den Haag met 0-2 van Ajax. Het weer in het zuiden valt er verspreid nog regen. Maar ook daar wordt het in de loop van de nacht droog. Morgen blijft het droog en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. m Zandvoort <middels> They just hold you back Friends will let you down Friends won't be your This is, and right. How are you? Have to get their fingertips on what one might have. Like the hands to feed you, leave the people who need you. But go to hold your back and mislead you. So be a leader, don't get led on A lead in the wrong direction. A dead end, next thing. Life's like a seesaw Ups and downs and I bet there'll be more Potholes and obstacles in a path that's righteous At times we need a hand to fight this Way of life, straighten up, take the force, replace it And don't you act, too face it Cause jealousy and envy and you still act friendly You can cry in the end when you pretend. to Prince, we'll let you down Prince, won't be around when you need Bij het derde gedeelte van de Downtown Dance Show met Jodie Watley. Ze was dit jaar nog in Amsterdam. Ze begon inderdaad bij de televisieshow Soul Train. Zeg maar de Amerikaanse voorloper van de Top Up. Waarna ze inderdaad naar de groepen Shalarmar ging. En in nou, een napak beetje van 1986 ging ze zelfstandig onder haar eigen naam. En bracht dit nummer in 1989 uit: Friends wat je kunt hebben. Je vrienden van Dance Radio. En elk Weekend Live door de week 24-7 altijd bij je. We vragen nooit veel. We draaien geen commercials, alleen maar heerlijke platen. Speciaal voor Barry Gordy. Deze Boys to Man met een ode aan de Motown. Dit is Motown Philly. One day back in Philly, four guys wanted to sing. They came up to me, and said, but what's your name? What's then, you know what I'm saying? And then I said, all right, fellas, but well, let me see what you can do. And then a smile when they whine it and said, yo, Mike, check this out. See if this one moves you. in that <laughs> Motown Philly. Twee weken week zei ik het al, want dit was een ode aan Barry Gordy... de oprichter van Motown Records... die uh, afgelopen dinsdag 24 september met bezoek ging. Op 89-jarige leeftijd wacht het ook wel inderdaad. Uh, terugkijkend op 60 jaar succes met zijn label Motown. Van Philadelphia gaan we naar New York. De Bronx. Dit zijn de Cold Crush Brothers met Fresh Wild Flying Bold. Down? No. You know go go go go go go go go go go go now. go go go go go go go go Hands it go it go go go go go go go go go go go go go go go it we it's something, even though we know a little bit of a left We it's like this other All we you know it's like, like this Going you know like you know like you know. to be the you we know it's like Slip it's we're so cool Headed down from the whole school Interest. C is for that corporate buy and sell R is for the wives that we're running down so well U is for you out there in the crowd S is for our system that we think is really loud H is for the whole you get us Put that all together and you know that's no progress School hip hop van de Bronx New York. Ik heb het over de Cold Crush Brothers. Fresh wild fly and ball. Het was een jaar hoor, in de jaren 80 inderdaad. Als ik ook kijk naar de tracklisten van de volgende dame die staat te popelen om uh, wat airplay te krijgen. Die dame die begon in de jaren 70 al met een paar mooie hits. Denk even aan God to Be Real. Een goede disco knijter. Go, go, go. Half jaren 80 begonnen twee mannen zich ermee bemoeien. Twee favoriete producers van mij: Jimmy Jam, Terry Lewis. En toen kwamen er twee geweldig lekkere platen van haar uit. Denk aan Encore in 1983 en deze, twee jaar later. Dit is de speciale dubmix van Fidelity. Ik heb het over Cheryl Lynn. But delete een heerlijke stem en fantastische beats van deze dame, Sheryl Lynn Fidelity 1985 een mooie productie van Jimmy Jam en Terry Lewis een meesterlijke producer duo. En ook deze dame ga je volgende week zondag zeker horen. In de reunie van de schakel. Aan staat de zondag 13 oktober. Wees erbij, houd het even in de gaten, in de promo. Want er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar voor jou. Om even lekker uit je bol te gaan. Het leukste zondagmiddagfeest is weer terug. Zondag 13 oktober, de schakel 49 reunie. Disco, funk, electro en hip hop met de cyberdiselenetis. DJs Eri B, Joost en Melanie. De voorverkoop is maar 10 euro. Is verkrijgbaar bij facebookcom schakel 49 en hardcopy bij Rstudio Studio George, Haarversneld 22, Amsterdam. Mis het niet. Vanaf 5 uur bent u van harte welkom bij Sao Paulo, Amsterdam 23 in Amsterdam. Powers by Death Radio. Trek inderdaad maar je hooghakken eruit. Crew, dus volgende week zondag inderdaad de reunie van de Schakel. 13 oktober. Dat wordt kiezen. Maar goed, wij zitten op de podcast. Dus je kan inderdaad ons ook een maandag beluisteren. Weet je? Even bijkomen. Kijk maar wat je doet. Even deze plaats van Man Paris. deze hoor je niet heel veel. Dit is Hey There Homeboys. Hier bij Dennis Radio. De hit van Man Paris na, de hip-hop Bebop, de Boogie Down Bronx en de Six Little Synthesizers. Deze plaat, Hey There Homeboys. Eigenlijk vanaf toen... Uh, ik vond hem helemaal top, maar vanaf toen ging je al een beetje down. Helaas. Want wat daarna kwam, dat was niet, uh, niet echt uh, mijn stijl, nee. Afgelopen... Zondag was het inderdaad. Dan denk ik een verzoekje voor Robbie. Ik pak hem er even bij, Hier Eerst even wat swing. Voor Jared, Frank van Leeuwen en Mug. Van Swave. Got me going. En het got me going tot 12 uur. Nog een krap half uur te gaan. Oh. Deze plaats kwamen we verleden week we niet meer aan toe. Nee. nee. We hadden zoveel platen liggen, zoveel verzoekjes erbij dat uh, we liepen helemaal vol. Maar goed, Robbie. Alsnog, mocht je luisteren, deze plaat voor jou. We gaan Aura, checking you out. Je heb hier de 12 inch voor je. Met daten te maken met die groep. Dit is Aura, checking you out in 1982. Vorige week aangevraagd door Robbie. Zo druk met de platen, Robbie. Dat we nu pas tijd hebben voor je. Hè? Daar is hij dan toch maar? De lange 12 inch van bijna 7 minuten. Het zit bijna tijd zijn op kwart voor. Het gaat, het gaat hard euh, nog een paar plaatjes te gaan. Tijd weer voor even een lekkere electro. Neem je mee naar 1988. Nou Matrix en DJ Slice maakten op Jam City een paar heerlijke platen, waaronder deze. Dit is Jam. It is time. You met een paar woorden die te binnen schieten bij het horen van deze plaat. Banging Dope Hard Uptempo Electro Vocoder Tune. Deze plaat van Matrix, samen met DJ Slice uit 1988, Jam. It's time. Met deze plaat nog twee platen te gaan tot 12 uur. Eerst met een verzoekje van Breuking. Lekker een fang van One Way. Zo is het een beetje altijd, hè? Vanuit radio. One Way naar de luisteraar toe. Wat is het je wilt Maar het is inderdaad let's talk via het forum danceradio.in of danseradio.xxx. Wow. Kun je kwijt wat je wil. Your Body uit 1985, deze plaat. Verzoekje van Breuking. Ik hoor die... oude uh, Funk op viniel. Zoals ik al vanavond zei, wel de muziek... In de radio-industrie een enorme stijging zien... In streaming music door muziekdiensten... Zoals Spotify, Deezer, Duke. TuneIn, shoutcast, moesten ze maar op. Maar ook door de populariteit van de podcast ziet dezelfde muziekindustrie de afgelopen jaren een enorme opleving in vinyl. De vinyl is een beetje het ne uh, neo-hippe woord geworden voor de gramofoonplaat, langsprelplaat, LP, 12-inch, hoe je het ook noemt. En de opzet in deze platen gaat dit jaar door het dak. Het gaat zelfs de records breken sinds 1980. De groei is zo groot dat Sony heeft besloten weer een eigen vinylplatenfabriek te openen in Japan. Opmerkelijk, als je hoort uh, dat ze in 1989 hem hebben gesloten en wilden zich helemaal richten op cd. Dat is natuurlijk nu ook al naar uh, beneden gaande. Ja, de magie van de plaathoes, hard work op zich, een afmeting van 30 bij 30 centimeter uh, met of zonder inlegvel. Maar de frontcover, die moest het uh, doen toen de tijd. Die moest de plaats verkopen, van stylish, sexy, tot artistiek, tot bijna pornografisch aan toe. Want ja, de belangrijkste etalage was uh, de winkel, niet het internet. En over de winkel gesproken, dan hebben we het natuurlijk over Atalos Import in Amsterdam op de Amsterdamse weg. Waar wij vroeger al de, de meeste platen haalden samen met Radium Import. Maar Atalos daar heb ik wat van gevonden. Are you looking for a record from American import? The Atlas, the Are you looking for a place to buy your space? The Atlas, the When your work is done and you're looking for fun? It's the Atlas, it's the When you think you're cool and you're no fool? Atalos import is very fast, cause Atalos is the first and the best. I say the A double -T, T A L O S. Atlas. So the A-Dou-T-A-L-O-S. We hebben inderdaad heel wat tijden doorgebracht in We Mogen we nu wel reclame voor maken, want de beste zaak die bestaat al jaren niet meer. Helaas, maar er worden toch steeds meer nieuw platenzaken geopend uh, wereldwijd. Dus wie weet oude tijden gaan er leven. In ieder geval doen wij ons best hier bij de Downtown Dance Show, hier op Dance Radio. Ik ga jou vast bedanken voor het mooie weekend. Tenminste, het mooie weekend binnen, met de muziek. Buiten was het uh, niet goed voor toevoegen, zeker vandaag niet. Gisteren konden we er nog wel een beetje van genieten, maar... Uh, nou. Vandaag was het echt hondenweer. Wat mij betreft uh, graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Ook de mannen van CFM 106.9 uit Zandvoort. Bedankt voor de rebroadcast. Iedereen daar in Duingebied en aan de kust. Uh, we konden de hele avond lekker meegenieten. Morgenavond alvast een voorproefje op het Amsterdam Dance Event. Dat officieel pas 16 oktober ingaat. Maar Benny Brouw zou morgen in de BBB-show wat voorproefjes geven. Dus morgenavond afstemmen tussen 7 en 9 hier op Dance Radio. En wat mij betreft, ik hoor je graag volgende week zondag weer. Tussen 9 en 12 uur. Voor vanavond alvast wel trusten, Mocht je gaan slapen. Mocht je niet gaan slapen. Have fun met wat je ook gaat doen. Ik zeg in ieder geval tot volgende week. Ciao.